Wind, Zand, Zon, Zee. Een oorspronkelijk luisterspel van Richard Farber. Vertaling: Koos Mulder. De personen in dit spel zijn vier Israëli's. De oudste, Zon, was dienstplichtige in het Turkse leger gedurende de Eerste Wereldoorlog. Hij vocht in de veldtocht rondom Gaza. Toen Allenby in 1917 de stad innam, deserteerde hij uit het Turkse leger, maar werd gevangen genomen en gemarteld. Zee, ongeveer 50, was soldaat in de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog van 1948 tot 1949. Tijdens een duwte in de strijd ten noorden van Ashkelon ging hij met een vriend in zee zwemmen. Wind diende in de Zesdaagse oorlog in 1967. Hij raakte gewond in de slag om de hoogten van Golan. Zand, de jongste, diende als soldaat in de Yom Kippur oorlog aan het sinaï front Het spel voltrekt zich tegen de achtergrond van een populair strand in de zomer. De tijd is het middaguur. Het strand is symbolisch voor alles wat plezierig en zorgeloos is in het leven. Maar de personen in dit drama worden door de verschillende facetten van de zee voortdurend herinnerd aan de invloed van de oorlog op hun persoonlijkheid. De personages drukken hun herinneringen en emoties in poëzie uit. De poëtische sequenties van de personen stuk voor stuk wisselen elkaar af. Het geheel dient op één niveau vier individuen en hun situatie uit te beelden. Maar op een dieperliggend vlak moet de luisteraar de poëzie opvatten als verschillende facetten van één individu. De Israëli die ervaren heeft dat het leven, het strand in de zomer, vaak zijn schaduwkanten heeft. De strandgeluiden worden op surrealistische wijze gebruikt. Als achtergrondpanorama en ook als afzonderlijk op de voorgrond vredende geluiden. Wind, zand, zon en zee. De wind. Het zand. De zon. De zee. Come oh, Zand door de zee gedragen, zand door de wind gedragen. Staan een dag lang in de dergende zon. De zee is al lang gespleten. Nachten in de wind, wind met touw. dagen in de winden, nachten in de wind. Ik loop in het zand. Het is hoog zomer. Toen sliep ik in het zand. Herfst en winter. Een de Scheep in het zand uit angst. Ga mee zwemmen, zei hij. De zand komt er nooit achter. Dan kwam je op Het Egyptische leger ver weg. Baden de zon en haasten haar. De soldaten van Alambi. Soms rode gezichten. Zo zwart. Tenzij ze Indiërs waren, dan waren ze bruin. Echte zonnekinderen. Of zwart. Echte zonnekinderen. En niet de rode vervelende hoofdpijnleiders... die Arabische gewaden moeten dragen. Hand en ogen beschermen. En organen. Ja, het hoofd en de organen. Maar spieren om het strand verbronnen als kalver aan het spitten over het vuur. Nee, het hoofd en de organen. Het gezicht, de handen, het hart, het zand. Hier. November 1948. De zee spiegelglad in een vroege oostenwind. Winter in de Ritterpool. Hij stiede vanwege een grap. Een jongen met krullend haar, uitgelaten, ondeugend Ga mee zwemmen. De sergeant kam de pot op. We breken vanavond pas op. Het is even over die klif. En de Egyptenaren liggen drie of vier kilometer naar het zuiden. gaan mee zwemmen in de spiegelgladde... Zij dachten dat de oorlog voorbij was. Voor hen. 7 juni 1967. De Dothan-Vallei bezet. Ze dachten dat ze hun kans zouden missen tegen de Syriërs op de kale windhoogte van Roland. Onbeschut met het uitzicht op de ravijnen, de bunkers, van beton en basalt van de Syriërs. Ze dachten hun kans te missen. Nee. Het is Oorlog. Oorlog. Laten we naar boven gaan, omhoog, tegen de wind in naar de hoogte. We zullen ze eens wat laten zien als we daar boven zijn. Je bedekt de mond van het geschut. Stopt hem dicht met sokken en lappen. Je hebt hem gereinigd en geolied. Bedekt, gestreeld, beschermd met canvas. Maar het zand waait erin. Het zand zit erin. De loop vol met zand. De loop bedekt, geolied, gedroogd, roestvrij, liefdevol verzorgd. ...raakt vol met zand. En je weet, niet, je weet niet verdomme... ...of je niet het uiteinde met beton moet afsluiten. Geen zand te laten, maar... ...je leven hangt af van die loop... ...als de mix duiken. Oktober 73. En trouwens... ...beton wordt ook met zand gemaakt. De wind. De zee. De zon... Tergend, heet zweten, De ganse dag staan uitkijkend over de woestijn vanuit een houten toren. Observatiepost. Maart 1960, Uitkijken naar het zuiden. vanuit Gaza ver uitzien, voorbij de horizon als het ware. Een luchtspiegeling wetteloos als het dal van de nijl. Nee. Niets dan de zon en de zee rechts van mij, zand overal om me heen en de wind wijn met gezellig uitkijken naar het zuiden vanuit Gaza. Zee dichtbij Spiegel spiegelglap in de winter om een Hij was dom te zijn. Mijn moeder zei pas op voor de wind. Ik deed het niet. Ik zat in die open jeep en bediende mijn DLV Kop in de wind. En ik lag daar. De laatste dag van de zesdaagse school. Koptop blies, bloed en zweet in mijn ogen. Later gingen er maanden en voor voorbij. Uit de wind. Twee meren met bitter water. En... Met een zilveren schittering van lijnrecht kanaal. En heuvels van steen. En zand. Zand. Ben zij? Ben ik? Zondag. Die had ik. Vluchtend uit Nijmegen, vluchtend naar Jaffa, november 1917, vluchtend langs de Kusten. De eerste slag om Gaza, toen de tweede. Zee rechts van mij. Twee jaar in die slome, stinkende Zon zee, hier bij Ashdod, De kogel trof hem in de nek. Kankzinnig. Een verdwaald schot. Hij stond tot zijn middel in het water. Het geluid van het schot kwam na de kogel. Eén enkel schot van honderden meters ver. Eén enkel schot. Hij bloedde dood. Het water werd rood en het zand. Hij bloedde dood terwijl ik hem broeg Daarboven, waar mijn compagnie lag. Waar mijn compagnie lag. Schoko, schoko. Hallo, Doe een trui aan. Raak Denk aan je jas. Zand in mijn eten, onder mijn nagels... geweerolie en zand... en kruid en zand... zand in mijn laarzen, zand in mijn haar, zand op mijn huid en... zand onder mijn ondergoed... zand op het wind gedragen en... Ja, de Engelsen kwamen... drie keer in de zon. Ik was dienstplichtig in het Turkse leger. De eerste keer vroegen we ze... terug naar de zon en de woestijn... de... Tweede keer terug naar de zon en de woestijn. De derde keer oktober 1917. Allenby. Schijnaanval in de Gaza. Toen door naar Beersheba. En wij trokken ons noordwaarts terug. Verzamelden ons en trokken terug in de zon. Ga mee zwemmen. Streek. Hij was dol op die spiegelgladde. Oh met zon. Nee, niet door gaan nee. Masmin marzin na fa haja. Masmin marzin na fa Oorpijn. Het water uitkomen... ...uit de oceaan de wind in... ...vijfhonderd miljoen jaar van levenswil in één ogenblik... ...uit de oceaan de wind in... ...en het oor, de oorpijn... Vervangen in de verandering van druk en van temperatuur en de windgevoelige verandering van mezelf. Uit de oceaan in. De wind in. Zonder hoek en zonder oordoppen en zonder. Ik zij nog zo. Uit de oceaan. Op een winderige dag. Zand. Het gezicht. Lijf. Steeds maar weer zand. Haar gezicht. Haar lijf. Twee glazen bollen met elkaar verbonden. Door een navelstreng. De bovenste met zand gevuld. Zand. Wat een laag stroom door... ...een buis... ...waar aangeraakt, ...waar... ...de contacten... ...zand dat daar langs gaat... ...een ononderbroken stroom... ...die doorgaat... ...ononderbroken stroom... ononderbroken doorgaat... op alles... ...weg is... ...dan... ...omdraaien... ...en de vrouw... ...dominant opstellen... ...dan... ...weer de man dominant... ...dan... De je dominant, want ik wilde nooit. Zij wou altijd. De zon was een maan in die dikke geelgrijze luchten. Dacht dat ik deserteerde. Allen liep naar Jaffa, en ik raakte de weg kwijt bij het oversteken van de rivier de Jarkon en zette koers naar Jeruzalem in die. Een heel grijze woestijn tussen hemel en aarde. De zon. Een maan. Je kon er zo naar kijken, doe ik. Naar Jeruzalem liep. Naar Ashdod banden bij ons vechten de weg naar het zuiden. Stoten de Egyptenaren in, sneden ze af en paludja speelde een statisch spel in de woestijn. Niet aan zee. Nee, ouais. ik I know why not. You want You want to have a hearty video. Margaret, Margaret, Margaret, Margaret, Margaret, Margaret, Margaret, de zee is gespleten. Het op de wind, een bobbrok Hoofd bedekt door organen. En de huid blinddoof. weet dat de wind je vijand is, en je met heuvels en heuveltjes die zo mogelijk tot schildpad varen. Duizenden schildpadden op je huid terwijl de wind aanvalt en blaast over je lijf dat nog vochtig is. Zo was het. Na seks in de zomer. Raam open en opeens kou en afweer van het lichaam. De huid in harnas en zij lachten. Ja. Lachten om het kippenvel. Ontroerd over die stroom lachten erom en streelde de huid beroerd door de wind. Geraakt en ruw geworden door de wind en zij... Kijkend naar het gezicht, het lijf, gevuld met zand... Zand, de spiegelgladde geel-grijze zon. Zand in mijn eten, tussen mijn tanden. Zand er in een zandbak. Sokken vol zand. Schud het eruit, niet in pappies bed met je zandvoeten. Hellen die in de zon door de Jaffa Jeruzalem binnengaan, Lopend in de zon, de zon van dolle honden en Engelsen. Kostte mij een kogel in de dij. Dysenterie en martelen als spion... ...om die Engelse generaal door de Jaffa-poort te zien gaan in de zon. De woestijn is de zeebedding. Als de Oceaan is uitgewoed... ...vechten legers hun statische, hun mobiele... ...hun tactiek 1 en tactiek 2 op de woestijngrond... Rollen steeds door en staan niet stil, gaan voorwaarts, rollen en draaien om de as. De dood is één grote manoeuvre op die bodem van de zee. De zee is al lang gespleten. Verdeeld vloeide hij terug en de muren zo ver weg dat ze niet te zien waren. Maar eens zal de zee terugkeren. Eén laatste oorlog voor de legers van alle farao's. Wind met. Douw. Wind zwaar van. Douw. Douw voor Mozes in de woestijn 40 jaar lang, maar dan een hond miskleed. Een beschutte rotswand. Een luwte. Een tent, een hol, een schouwplaats, niet open en bloot in een jeep Dag en nacht wind, dagen in de winden, nachten in de winden, dagen in de wind. Ik loop in het zand nu het hoog zon. Toen dus sleep ik in het zand herfst. Ik huilde in het zand. Schiet erin uit angst. Ik was bang in het zand. Ambaatte de zon en haatte hij. Ik verspilde mijn kans niet. Zandwagen door de zee. Gewoon een streek. Geel-grijs. Eerst mannelijke dominantie, dan. Vergeet je trui niet. Terugtrekken en vechten. Spiegelglad. In de zon. In mijn haar. Blies bloed en. Niet organen, nee. Een verdwaald schot bedekt de mond van het geschut wadend in de zee maanden uit de wind door de zon gestookt verdeeld door de zee gestikt in het zand door de wind gedreven zwart van de zon de spiegel gladde. Ik verspeelde mijn kans niet. Zo aangevoerd door de zee, een oostenwind, veel grijs. De vrouw weer dominant en dan pas op, pas op, Terugtrekken en vechten, spiegelglad. In de zon op mijn huid. In mijn ogen. Oh. Niet de organen. En eh, nee. Een verdwaald schot. Ononderbroken stroom. Van winter hitte God. Ziek in de De zon gestoot, verdeeld door de zee, gestikt met zand, door de wind gedreven, zwart van de zon, de spiegel gladde, baden de zon en haatte haar. Ik verspillen een kans niet. Zon aangevoerd door de zee. Gewoon, een paar jongens streek. Geel grijs. Eerst mannelijke dominantie de mannen Vergeet je trui niet terugtrekken en vechten. Spiegel glad. In de zon. Op mijn huid. Blies bloed. Niet orgaan, nee. In de nek. Verbonden. Maanden uit de wind. Door de zon gestookt. Verdeeld. Door de zee. Gestikt in het zalm. Door de wind gedreven. De gracht van de zon. De spiegelgladde. De wind. Het zand. De zon. De zee. Dit was een oorspronkelijk luisterspel van Richard Farber. Vertaling Koos Mulder. Wind was Hans Karsenbach Zand, Olaf Wijnands. Zon, Wim Kouwenhoven. Zee, Hans Veerman. inspecteur Henk van der Steeg. Regie, Richard Faber.